Moe je gooien. Dag Joop. Dag Maarten. Dag Bart. Dag Maarten. Dag Bart. Dag. Dag Ja! Ik ben op zoek naar juffrouw Van Aker die zit daar. Het lijkt u wel een bordeel. Je verbergt je ergernis over mannen met beide slecht. Ik denk dat het een vriend is. Dat is geloof ik een Groninger. Maar op het bureau moet hij met zijn poten van de raf blijven. En toch werkt die menselijke geest eigenaardig. Ik dacht dat maken zou zijn met de presentexemplaren. En ik probeer het nog een tijdje om dat erin te zien. Je wordt gewoon te lui om op te schakelen. Je telefoon gaat. Als zo'n figuur binnenkomt met een revolutie op zijn gezicht... zou je eigenlijk meteen onder je bureau moeten duiken. Met de koning... Ach, meneer, met de vries hier, van beneden... er is hier een meneer die komt de maat voor het linoleum nemen. Ik heb hem naar boven gestuurd. De maat voor het linoleum? Ja, meneer, dat zegt hij tenminste. Ik heb geen linoleum nodig. Nee, meneer, maar ziet u, hij zegt dat hij voor het bureau komt... Dus ik heb hem naar u gestuurd. Maar dan zou het toch weer voor Bavellijn moeten zijn. Jawel, meneer. Maar hij is nu al onderweg. Goed. Ik zal hem opvangen. Dank u wel, meneer. Komt een man met stalen linoleum. <laughs> ik denk dat het Sinterklaas is. De dekking. Muller. Ik kom voor het linoleum. Maar we hebben helemaal geen linoleum nodig. Ik denk dat u verkeerd bent. Ik, ik moet bij het bureau zijn. In ieder geval moet u dan toch bij de administratie zijn. Ik breng u wel even. Ik breng meneer wel even. Ik moet toch naar Jaring. Er is een meneer voor het linoleum, hè? Ja, en dat is deze meneer hier. Ja, dat, dat, dat ben ik. Maar dat is toch niet voor mij? Nee, dat is voor de Vries. Die zit er al weken op te wachten. En de Vries stuurt hem naar mij toe. Ja, zo is de Vries. Gaat u maar met mij. Dank u wel. Hij had een hekel aan elk woord dat hij gezegd had. Die eindeloze vloed woorden die steeds sneller uit zijn hoofd was gekomen. De meeste met een ondertoon van agressie, zelfklag, woede, drift. Het zijn manier om zich in de rug te dekken. Geen goede manier. Omdat het onvermijdelijk nieuwe woorden opriep. Je moet zwijgen tot tien tellen voor je praat en dan met een diepe stem heel langzaam iets heel gewoon zeggen. Daar luisteren ze naar. Daardoor wordt niemand gekwetst. Maar de keren dat hem dat gelukt was, kon hij op zijn vingers stellen. Eigenlijk alleen als hij een paar nachten niet geslapen had. Zo moe was dat de wereld had kunnen vergaan zonder dat het hem geëmotioneerd had. Hij kocht de krant en liep langs de voorburgwal onder de bomen naar huis. In het donker kwam hij tot rust. Er kwam een klein gevoel van veiligheid in zijn borst. Genoeg om voor het eerst die dag wat ruimer adem te halen. Ik keek opzij naar de koppen van de krant in de vitrines van het handelsblad en volgde de keten die daar was opgebouwd. Voedselcrisis, hongersnood, stakingen, revolutie, plunderingen, moord, chaos, epidemieën. Ieder woord hield de belofte in zich van bevrijding van het leven dat hij nu leidde en waar hij zelf niets aan wist te veranderen. En als het zover is, zal ik naar dit leven terugverlangen als naar een oase van rust, dacht hij. Dan pas zal ik ervan kunnen genieten. Hij vond dat een goede gedachte. Bijna goed genoeg om zich te verzoenen met een niet zo goede manier van het leven. Dag Bart. Ben je nou toch niet naar Arnhem? Ik heb afgebeld. En je had mij gevraagd of ik er wilde zijn. Ik dacht dat je niet zou komen ik vond het ook aardiger tegenover Manda en Tjitske. Dus ik ben weer voor niets gekomen. Nou, voor niets. He, waarom vraag je het me dan, als je tenslotte toch zelf komt? We gaan dan binnen huis. Nee, ik heb er nu op ingesteld. Of blijf morgen thuis. Nee, ik heb besloten om deze week niet thuis te werken. He. Oei. Oei, heb jij die petitie om alleen de dijken langs de Oosterschelde te verhogen nog getekend? Nee, die heb ik na lang beraad niet ondertekend. Waarom niet? Omdat ik haar te ver vond gaan. Oh, ik dacht vast dat jij die zou ondertekenen. Ik heb het ook wel even overwogen, maar ik durfde er tenslotte toch niet de verantwoording voor te nemen. Ik ben er niet zeker van, dat nu het veerse gat is afgesloten, een verhoging van de dijken voldoende is om een nieuwe ramp te voorkomen. Wat heeft dat ermee te maken? Nu het veerse gat is afgesloten, heeft het water geen uitweg meer, en ik weet niet of de dijken dan wel hoog genoeg zullen zijn. Maar dat gaat dan toch ook voor de Westerschelde? En die wordt niet afgesloten. Daar kan het niet voor de scheepvaart op Antwerpen. Bij Sluizen. Daar heb ik me niet in verdiept. Het gaat nu om de Oosterschelde. De Oosterschelde afsluiten is de pest voor het milieu. Ik ben het met je eens dat dat een ernstig punt van overweging is, maar nu het veerse gat is afgesloten, durf ik dat toch niet meer als argument te hanteren? In dit geval gaat het tenslotte ook om de veiligheid van de mensen die daar wonen. Dus langs de Westerschelde worden de dijken verhoogd voor de scheepvaart, maar langs de Oosterschelde worden ze niet verhoogd voor de mensen. Ja, omdat het Veerse gat is afgesloten. Als het Veerse gat niet was afgesloten, zou ik misschien tot een andere conclusie zijn gekomen. Goed. Het Veerse gat is afgesloten. Er komt storm. Windkracht 10 of 11. Zuidwesterstorm, Het water komt de Oosterschelde in. Niet als er een dam is. Maar er is nog geen dam. Daarom wil ik nu juist dat er een dam komt, zodat het water de Oosterschelde niet meer in kan. Maar stel nou dat er geen dam is, zoals nu. Dan stijgt het water. Goed. Dan verhoog ik de dijken. Maar nu het veerse gat gesloten is, kan het water niet meer terug. Maar dan gaat het toch ook voor de Westerschelde? Nee, want de Westerschelde heeft geen verbinding met het veerse gat... aangezien het sloe al in de vorige eeuw is afgesloten. Begrijp ik niet. De bosatlas. Zeeland. Oosterschelde, Westerschelde, Veerse gat. Op deze kaart is het veerse gat nog open. Ja, dat is nu dicht. Nu komt het water de Oosterschelde in. Wat nu? Dat kon er vroeger via het veerse gat weer uit. En dat kan nu niet meer. Nee, maar het komt ook de Westerschelde in. Dus volgens jou redeneer kan het daar ook niet meer weg. Daarom worden daar de dijken dan ook verhoogd. Dan kun je de dijken langs de Oosterschelde toch ook verhogen? Nee, want daar hebben ze nu juist het veerse gat gesloten. Dus het water kan daar niet meer weg. Anders. Storm. Windkracht 11. Elke seconde komt er 100 liter water de Oosterschelde in... en 100 liter de Westerschelde ja, in. Ik denk dat dat wel heel wat meer zal zijn. Goed, duizend. 100.000. Het kan niet schelen hoeveel het komt naar binnen in de Oosterschelde... en in de Westerschelde. Ja. Nu sluit jij de Oosterschelde af. Ik sluit de Oosterschelde niet af. Ik word gedwongen om hem af te sluiten... ...omdat ze het Veerse gat hebben gesloten. Dat heb ik begrepen, maar als de Oosterschelde wordt afgesloten... ...dan gaat het water toch de Westerschelde in? Dat water moet toch ergens naartoe? Dan zullen ze de dijken langs de Westerschelde nog meer moeten verhogen. En waarom doe je dat niet langs de Oosterschelde? Omdat het Veerse gat is afgesloten. Begrijp werkelijk niet dat je dat niet begrijpt. Zo moeilijk is dat toch niet? Tso. Ah, dag meneer Koning. Dag meneer Hofland. Koning, uit Den Haag. Gaat u zitten. Graag. De laatste keer dat wij met elkaar gesproken hebben... was voor de bevordering van de Nooijer, als ik niet vergis. Ja. Ik was heel blij met uw beslissing om haar op 89 te waarderen. Ja, na uw toelichting vonden we dat ze dat volledig verdiende. Was dat niet die mevrouw die hem heeft? Ja, die was het. Meneer Koning heeft toen dit rapport geschreven. <laughs> u heeft ons daarmee een zeer goede indruk van uw opleiding gegeven. Ik wou dat we van elk instituut zoiets hadden. Wij ook. Dank u. Uh, zijn er misschien nog aanvullingen of toevoegingen opgekomen? Uh, die heb ik voor u klaar liggen. Het is een aanvulling op het overzicht van de werkzaamheden op het terrein van het archiefonderzoek. Het is mijn bedoeling om daar in de toekomst nog meer aandacht aan te besteden dan tot nu toe gebeurd is. En dit is ook al in de individuele staten verwerkt? Tuurlijk. Ja, dat is ja. toch prachtig, vind je niet? Je weet, ik ben niet gouden tevreden, maar dit maakt het werk voor ons zoveel eenvoudiger. Heel mooi. Uh, jij hebt die toch ook? Ik dacht dat ik ze gezien had. Uh, zijn deze up-to-date? Uh, ik heb ze bijgewerkt tot 1 december. Uh, weet meneer Uitenhagen hoe ze in elkaar zitten? Ik, uh, ik, ik heb het geweten, maar als u me nog even op weg wilt helpen. Bovenaan de bladzijf vindt u alle werkzaamheden waarvoor ze opgeleid worden. In vier groepen, oplopend naar belangrijkheid. Onder iedere werkzaamheid vindt u drie kolommen. In die kolommen kunt u aflezen of ze de betreffende werkzaamheid zonder controle, steekproefgewijs of zelfstandig uitvoeren. Mijn voorstel is om iedere groep te laten corresponderen met een rangsverhoging. Van een akker en kraai komen in dat geval in aanmerking voor een bevordering naar 45. Ja, en het enige wat wij nog moeten doen is de mededelingen van de dames toetsen aan deze overzichten. Het lijkt ingewikkeld. Maar dat is het niet. <laughs> Wilt u ons wijzen waar de dames zitten? Dan gaan we dus even tegenaan. Ik hoop dat ze succes hebben. Nou, ik denk dat ze daar geen zorgen over hoeven te maken. Hier zijn de heren... Hofland en Uitenhaag. Mevrouw Kraai, mevrouw Van den Akker. Misschien kunt u best aan de bezoekerstafel gaan zitten. We vinden de weg wel. Wilt u misschien een kop koffie? Heel graag. Ja, graag. En jij, Manda? Zal ik het niet halen? Nee, jij bent in gesprek. God bewaar me. Zie je, dit bedoelde ik nou. Zo zou ik het nooit hebben gekund. Dat siertje. Nou, dat is wel heel bijzonder. Dat overkomt ons niet elke dag. U krijgt toch zeker elke dag koffie? Maar niet van het afdelingshoofd. Ik heb het gemeentebestuur geschreven dat ik niet wens deel te nemen aan de door hen georganiseerde feestelijkheden ter gelegenheid van het 700-jarig bestaan van de stad, als zij tegelijkertijd het besluit neemt om de historische binnenstad onherstelbare schade toe te brengen voor de aanleg van een ondergrondse spoorweg. Heb je de uitnodiging afgewezen? Ja. Ik vertel net aan Art dat ik dat niet met mijn geweten in overeenstemming zou kunnen brengen. Wilt u nog een kop thee? Heel, Heel graag. Hebt u nog een kop thee voor de heer, meneer Wichtbold? Ik zal eens kijken. Het is eigenlijk al over tijd. Kijk u eens. Bent u tevreden? Uh, over u bent ze wel. We hebben beide dames dan meteen op 71 gezet. Zodra je ons een seintje geeft, worden ze automatisch bevorderd. Dat doet me plezier. <laughs> Mevrouw van der Akker zei dat ze geld niet belangrijk vindt. Ik heb gezegd dat het toch wel heel erg prettig is. Ikzelf vind het bijvoorbeeld heel plezierig dat ik in een huis van 435 gulden kan wonen, een autootje heb en een vakantie kan. Ja, zo is het. Jullie hebben je goed geweerd. Je bent meteen op 71 gewaardeerd. Ja? Dat had ik nooit gedacht. Hofland vertelde dat je geld niet belangrijk vindt, Titke, maar dat hij heeft gezegd dat het toch wel plezierig is. Hè? Eh? Ik heb gezegd dat je dat in je hart wel met hem eens bent, omdat je zelf ook voor een autootje spaart. Ik heb geen salarisverhoging <laughs> aangevraagd. Nee, dat heb ik gedaan. <laughs> Wij komen voor meneer Koning. Koning. K-Koning? Ja. Tweede etage, kan je Tweede etage. Kamer 24. K. Koning.